In Enschede is het feest van de FC Twente-supporters zonder problemen verlopen. In het centrum keken gisteravond meer dan 10.000 fans naar de finale om de KNVB-beker tegen Ajax. Twente won met 3-2. In de laatste minuten van de verlenging schoorde invaller Janko het winnende doelpunt. Meteen na het laatste fluitsignaal barstte een groot feest los in Enschede. Volgens de gemeente was er een uitzinnige feestvreugde in de stad. De voetballers van FC Twente worden overigens nog niet gehuldigd. Twente wil zich eerst concentreren op de wedstrijd volgende week tegen Ajax. Dan wordt in de Amsterdam Arena uitgemaakt wie landskampioen wordt. In Dordrecht doet de politie onderzoek naar een woningbrand die mogelijk is aangestoken. Bij die brand raakten gisternacht drie mensen gewond. Een man en een vrouw konden zelf nog naar buiten komen. Hun zoon van 17 moest door de brandweer worden bevrijd.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 Het gezicht van die Osama hebben we nog steeds niet gezien. Wat ik niet erg vind. Wel het gezicht van Obama die kijkt naar Osama. En daar had ik zelfs al moeite mee. Wat een narigheid allemaal. Maar waar ik nou weer vrolijk van word... dat is zo'n vloer met pindakaas. Wat ze in dat Beaumont Museum gemaakt hebben. Kijk, sommige mensen zijn kwaad over die pindakaasvloer. Hè, dat het zonde is van het geld. Maar ik vind het wel leuk... Ja, ik hou daar wel van. En ik hou ook van pindakaas. Lekker. Als bijvoorbeeld een broccoli kunstwerk was geweest... had ik het weer niks gevonden. Want dat vind ik een smerige groente. Kijk, ik zelf zou nog eens een keer een spraatjeskunstwerk willen maken. Dat zou ik nou echt mooi vinden. En dan een hele stad van spraatjes eigenlijk. Auto's van spraatjes, huizen van spraatjes, mensen van spraatjes... En spruitjes op de grond natuurlijk ook, waar je lekker in kan rollen. Wie weet dat ik dat nog eens voor elkaar krijg. Maar ja, je moet er misschien echt kunstenaar voor wezen. Hè? Om dat te kunnen realiseren. Ik moet het natuurlijk wel een concept noemen, hè? om te beginnen. Hè? Dat het conceptueel is. Dan ben je al een heel end. Nou, ik ga toch eens aankaarten bij een museum. Hè? Wie weet. Met, met een bordje erbij. Ah, Dodeman, spruitjes, dat Van Fantastisch zou dat wezen. Doei doei. Ja. Oh, wacht even. Ik zit hem zo hard. Welkom, welkom, lieve luisteraars. Uh, nou, kijk op groentevrouw.com. Voor uw nachtelijk potje goede zinnen. Maar luister eerst naar mijn gasten voor vannacht. Er uh, zijn er twee. Uh, Guus Bork, hemzelf. Bonsoir. Maar hij is hier vannacht ook vooral als Guus Hoogarts, toch? Want ja. hij weet wel wat meer dingen dan, uh, dan van Serge Gainsbourg... en dozen vol Franstalige zuchtmeisjes en zuchtheren. Hij houdt ook van, om maar een St. Warstraat te noemen... Sly in a Family Stone. En hij houdt ook van Carol... Carol King... En van Lea hou ik ook. Ah, van Lea? die naast ja, ons. Ja, ja, ja. Ik ben heel onbeleefd, want ik moet, ik moet nog een gast aankondigen. Een dame die ergens ook nog wel eens op mijn verlanglijstje stond. Want ik heb daar cd heb ik al tijden liggen. En het ligt dat stapeltje zo direct naast mijn... Dingetje. En op een gegeven moment komt het dan, kwam het dan. Kan toch op de plank terecht. Maar ik was blij dat ik het er nu weer uit kon trekken. Lea, Lea Hallo. Hallo. Ze heeft een vriezin die in Nijmegen woont. Die heeft een hele mooie CD gemaakt. Can I Come By. Maar die is nu dus gast en ze heeft een gitaar meegenomen. Dat was helemaal een verrassing. En ze heeft van fiets goed als Tuurlijk! Want? Nou, want. Want dat is ja. Kijk, uh, uh, uh, uh, Carol King die wordt volgend jaar, februari, alweer 70. Maar ze was 29 toen haar album Tapestry uitkwam. Ongelooflijk, Lea is, 29. Ja, Lea is 28. Je hebt nog een jaar. Ja, okay. Goed. En uh, dat is 40 jaar geleden dus, 1971. En die plaat is 22 miljoen maal verkocht, wereldwijd. Lange tijd was zij de enige vrouw die zoveel platen had verkocht. En nu staat Whitney Houston bovenaan, sinds 1993, met 42 miljoen platen. En ik ben heel trots om te zeggen dat ik geen enkele plaat van Whitney Houston heb. Joho, jullie? <laughs> Ja, ik uh, ga even. Effe... <laughs> heb jij een plaat van Whitney Houston, nee toch? Ik ben zelfs een nee, Whitney houston geweest veel, geweest Ik ken er wel heel veel platen he? van Whitney Houston, maar ik heb, ik heb er niet één geloof ik. Maar ik denk wel dat, dat je. je er... Wat is het nog mix? mis met ja. Ik, vind nu ik wel denk wel, wel dat je erbij moet zeggen dat, dat zij zoveel platen heeft verkocht, wel natuurlijk een beetje met Dank aan Dolly Parton. Oh ja, hoezo? Ja. Nou, ja. ja, dus de, de, de soundtrack van The Bodyguard. Ja. Die zoveel verkocht Monster heeft. Monster hit. I will met... always love you. Ja, precies. Ja. Oh. Oh. <laughs> Oké, okay, nou, ik vind het helemaal niks. Ik vind het helemaal niks. De eerste twee plaatsen zijn echt heel goed. Van? Nou, ik vind het helemaal niks. helemaal niks. Nou, goed. Dan gaan we het er gaan nu goed niet over hebben. nog voor Carol King? Want we nou, gaan het nou, vieren. Ja, Guus en Lea en, en, en Karol, uh, Carol die zijn dus met elkaar verbonden. Want het parool die organiseert weer iets leuks in Paradiso. En uh, Guus gaat het presenteren, samen met die Leo, Blokhuis. Uh, nou, in ieder geval, het hele Tapestry-album van Carol King wordt gaat nagezongen, of laat ik zeggen, geherinterpreteerd. Woorden, ja. door een horde aan Nederlandse zangeressen. Oh, sorry, zangeressen. Nee, nee, geen zuchtmeisjes, toch? Nee, het zijn allemaal zangeressen die zelf ook iets kunnen, bijna. Ja, toch? Ja. Zijn die niet alleen maar zangeresjes? Nee, ja, absoluut niet. Zijn echt allemaal singers nee, right. Durven te beweren, ja, precies. Precies. Zeg, wat gaan we als eerste draaien? We gaan, uh, 26 mei is trouwens die tribute ja. in Paradiso. Uh, we gaan uh, natuurlijk even luisteren naar Carol King zelf, eerste nummer kant A van, van Tapestry. I ik heb hem hier liggen. I feel the earth move. Ja, je, kan hem niet, je kan hem niet horen, maar ik heb hier de plaat. Heb ik gekregen toen ik 15... 15. Het over Dat is niet echt een zuchtmeisje, nee, nee, dan moet ook toch ook niet, nee, hoeft ook niet, nee, ik ben een heel breed van smaak, absoluut. En uh, gaan we sterke vrouwen, oké, okay, dan is het goed. En of ze, hoe, hoe uh, regardless hoe ze zingen, oké, okay, goed. Ik ga heel even opzommen wat ze. kan, ik heel kort over zijn trouwens, want ik heb het vorige week al verteld. Maar omdat toen uh, Obama met Osama, je weet wel, zijn er een aantal dingen en omdat je Louis Juwensen veel te lang bleef, zijn er een heleboel dingen doorgeschoven. Want uh, uh, uh, nou, we gaan wel gewoon door met Pushkin, hè. Oh, ik vind dat zo mooi. Nou, gelukkig ook een aantal luisteraars die mij al gemaild hebben. Uh, de hele, het geheel is te krijgen bij... Uh, mag ik dat zeggen? Uitgeverij Rubenstein. Ja, nou goed. Hans Boland, vertaler. Uh, leest uh, de, de roman in verzen voor Yevgeny Onigin uit uh, begin 19e eeuw. Ik vind het aller, aller... Ik wil zeggen, jezus, mag niet. Ik vind het heel erg mooi. Is dat de Karo, dan mag je dat ook wel zeggen? Ja, dat zou je zeggen eigenlijk. Hè? Ja. Ben je bij ons op je vingers getikt, wat dat ja, betreft? Ja, ben ik. Goed, uh, ik, ik heb twee DVD's gezien. Nou, die ene, dat is heel leuk, over Marken. Het, het plaatsje Marken. En dan zijn dat zijn allemaal oude mensjes die dan vertellen over, over dat dorp. Dat vind ik erg leuk. En nog een hele leuke animatiefilm uit Frankrijk. Nou, Rex is er en die gaat het hebben over zijn nacht met Marianne Feestvol. En uh, dat is ook heel spannend. Wat vergeet ik nog? Uh, uh, uh, toneel. Oh ja, ik heb dus. Uh, ga je nog wel eens naar toneel, Guus? Nee, hè? Veel te weinig, hè? Veel te weinig. Ja. En jij, Lea, ga je wel eens naar toneel? Heel af en toe. Wat is het laatste wat je gezien hebt? Uh, de Kerstentuin. Dat is een theaterplaats. Ja, ja. Oh. Oh, oh. Nee, het is een, in, in Nijmegen wordt dat georganiseerd door schrijvers en acteurs. die dan stukken die nog niet helemaal af zijn uh, laten zien. Ja, maar oh, oh maar Dat is heel wel leuk. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. Nee, ik zat te denken de kersttuin... Uh, uh, nee, dat was de Meo die nu speelt bij uh, Van Chegoff. Van Chekhof. Oh ja, nee, dat ik is mij heel erg tegen. Van, uh, ja, ik kreeg ook heel, heel slechte recensies. Met Jan uh, Reinders. Ja, vond ik vond echt, ik heb, het, ik, heb het, ik heb het hier niet behandeld en ik vond het, uh, ik had echt zoiets. Nee, dit kan niet. Wat een oude meuk. Maar goed, ik heb dus wel een andere Chekhov. trouwens. Langs de Grote Weg, nee, het allereerste het stuk. Wat? Nee, te gek. Nee, wel Anton. He, het <lacht> eerste, stu eerste stuk wat hij ooit geschreven heeft... en wat door, niet door de sensor kwam, want die vond het een mogelijk stuk. Want er werd veel te veel ingezopen en gevochten. Maar goed, de, de, de, het Barland speelt dat. Nou, dat is echt een theaterbelevenis. Dat is zo uniek. Dat is net als een concert... Weet je, al? je moet naar muziek moet je toch ook gaan om het live... Uh, en zo, zo spelen zij toneel. Sommige toneelstukken denken, ja, gooi maar op een film. Dan zie ik het nog wel eens terug, maar... Okay, dit dit zeiden. Oh ja, onze website www.atelinevanlier.nl Kun je van alles terugluisteren, hè. Doe dat eens. Ik kan ook reageren. Doen al aardig wat mensen. Vind ik ook leuk. En ik kan ook mailen naar hetgoedeleven@karo.nl. Dat is nog wel wat gedoe. Dat moet ik dan openmaken. Dat zal ik straks eens kijken of er iemand gemeld heeft trouwens. Ja. Twitter hashtag. Nacht van het goede leven is veel te lang, hè? Twitter-hashtag. Ja. Oh, ja. oh ja, we hebben ook Twitter natuurlijk. Uh, dat uh, zorgt uh, Thomas, uh, vult dat dan eigenlijk alleen in de nacht. Want ja, dan moet ik dat gezegd hebben. Thomas, wat de... is dan de Twitter-hashtag? Wat is de Twitter-hashtag? Zeg het even hard. Nacht. Nacht van het goede leven. Ja, dat is veel te lang. Zeg lang. En een acht. Oké. Nou, vooruit. Nacht, VH, goede leven. V, dat is bij. Oké, okay, goed. We zijn al eigenlijk toe aan het tweede nummer. Wat gaan we... Oh ja, jij had iets meegenomen, iets bijzonders. Over... Gaan we gaan het over Carole King hebben. Hè? Dat is eigenlijk de insteek vannacht, ja? De liedjes van Carole King zijn natuurlijk in de jaren zestig. Uh, heel veel hits geschreven samen met haar toenmalige echtgenoot Jerry Goffin. Uh, ze schreven dat in, in een Brill Building. Dus uh, in een uh, gebouw waar alleen maar songwriters zaten. Uh, in Brooklyn? In Brooklyn. Nou, want daar komt ze vandaan. Daar komt ze vandaan, inderdaad. En je had haar in de jaren zestig, er waren natuurlijk heel weinig artiesten die, die zelf liedjes schreven. Dat kwam pas, dat pas uh, veel later. En uh, dus iedereen maakte gebruik van, van songschrijvers die dat om den broden deden. En uh, zij deed het afhankelijk uh, ernaast. Want uh, zij was lerares en hij... Lerares? Waarin? Uh, volgens mij was ze muzieklerares. Oké. Okay. En uh, Jerry Goffin werkte in een chemical plant. Ik weet niet wat hij daar... Uh, Deed. Maar okay, dus een beetje, beetje s'avonds liedjes schrijven. En dat uh, verkochten ze dan aan uh, aan, uh, aan artiesten. En dat werd, dat werd al langs succesvoller. Dus toen konden ze dat uh, uh, om den broden gaan doen. En uh, die, heel veel van die liedjes uh, die die kennen die kennen we nog steeds. De Locomotion is ja, een hele, hele, hele bekende. Dat wordt nog steeds gecoverd. Uh, maar over de hele wereld. En ik heb, uh, ben dus gaan zoeken naar anderstalige... Covers van uh, Carol King liedjes. Ik heb dat... heel raar een beetje de Franse taal terecht. En dan kwam ik, heel... ja, nou, ik heb ook in het Italiaans <skracht> gevonden oh, en okay. uh, in, het, uh, in het Zweeds. En, uh, een Zweedse versie van de Locomotion, maar die heb ik natuurlijk niet meegenomen. Wel een de Zweedse uh, versie van de Locomotion? Ja, uh, de Angstmaskinen heet het dan. En dat is, niet, het is niet, geen goede vertaling, geloof ah. ik. Uh, maar er kwam Richard Anthony tegen, of Richard Anthony, ik weet niet precies, dat is een Fransman, die heel veel liedjes van Carol King heeft uh, uh, gecoverd. Die ze samen met Jerry Goffin heeft geschreven. En uh, Sur le Toit, wat we zo meteen gaan uh, draaien, dat is een uh, Franse vertaling van... Nou, dan moet je even luisteren. dan mogen jullie raden welke dat is. All right. Mm -hmm. Nou, ik bedoel, uh, we moeten luisteren. Weet je wat? Uh, bel maar als u denkt dat u weet uh, wie dit oorspronkelijk zong. En voor wie ze dit, uh, Carol King en, en Jerry, dit geschreven hadden. He? 0800 1121. En dan krijgt u helemaal niks. Maar <laughs> dan krijgt ze een, een complimentje van mij. En een Lea-sticker. En een Lea-sticker. Oh, oké. Okay. Goed. Dan hou het eventjes uh, onder de pet. Ik zie net dat jij uh, een mooi t-shirt aan hebt. Uh, Dusty, een heel mooi... Uh, een voletje van uh, Miss Springfield erboven. Wat, zong zij ook Carol King? Zij zong ook uh, Carol King. Uh, daarom, uh, daarom heb ik het ook aangedaan. Oh, dat is goed. Ik denk dat aan alles, hè, man? ze uh, heeft ook in het Frans uh, Carol King uh, gezongen. Um, uh, Will You Love Me Tomorrow? Wat uh, Demain Tu... Uh, nog iets? Nou, ik weet het al niet. Nee, geen letterlijke vertaling in ieder geval. Nee. Liedje wat Lea Demain. straks uh, ook gaat spelen, trouwens, voor ons live. Exclusief. Exclusief. Ik, zal ik even beginnen met uh, uh, uh, ik bedoel Simone Toppers van, uh, van het Parool. Die organiseert deze hele dag. Maar van wie komt het oorspronkelijke idee om... om uh, het deze... idee is van mij. Ik las in uh, het laatste boek van Leo Blokhuis, City to City. Uh, waarin hij allerlei, uh, in allerlei steden, uh, muzikale steden behandeld. Hij heeft er een, een prijs mee bepalen. gewonnen hè, met het boek. Ja, ja, ja. Hij heeft in ieder geval het lintje van de boekverkoper en ook oh, een gouden... Ja. Nog iets. Nou een heel mooi beeldje van Jeroen nee. Man heeft hij in ieder geval heeft hij gekregen. En in, in dat boek uh, behandelt hij voor Parijs in 1957, uh, geloof ik. En uh, San Francisco, maar ook uh, Los Angeles. En uh, daarin las ik uh, een verhaaltje over Tapestry in 1971. En dan las ik dat vorig jaar. En denk ik, hé, hey, dat betekent dus dat het uh, nu, 2011, 40 jaar oud is. En dat kon me bijna niet voorstellen. 40 jaar oud. als je die nu nog luistert, die plaat... Zo vitale, zo levendig. Het is weet totaal nog, niet verouderd. Weet jij wanneer jij hem kreeg? Of hoe jij, me, hoe jij eraan gekomen bent wanneer je voor het eerst hoorde ongeveer? Ja, ik weet dat je het slecht bent in jaartallen. Nee, dat zou, ik, dat zou ik echt serieus niet meer weten. Maar mijn theorie is inderdaad dat die plaat op je weg komt. Dat je hem een keer krijgt, meestal. Ja, ik heb hem ook gekregen op mijn verjaardag. Dat weet ik nog heel goed. Ja, ik kreeg hem. Ik weet alleen niet meer van wie. Nou, Lea, vertel. Ja. Jij bent de jongste hier. Ja, ik kreeg hem ook. Pet Sounds, trouwens, is, uh, heb ik dat ook een beetje bij. Dat is ook zo'n krijgplaat. Of Revolver van de Beatles. Ja. ja. Maar de, ja, um, Paul, al sinds jaar en dag DJ en in Tivoli met Popomatic. o matic een vriend van mij, die woonde bij mij in de straat. En die zei, kom maar eens een keertje weer muziek luisteren. Hij heeft zo'n kamer met alleen maar platen. En dan zit je daar met een bakje chips en een glas cola. En dan wordt de een naar de andere plaat opgezet met allemaal mooie verhalen erbij. En toen zei hij een keer iets zo voor de neus weg over Carole King. En ik dacht, ja, wie is dat ook alweer? En dan kan hij je zo aankijken met: oh, Dat meen je niet. Ja, ja, ja, en ja, ja, hij rende ja, ja. naar de kast en hij zet Tapestry op. En wat hij dan vaker doet, dat hij dan zegt: Dit vind jij mooi. En er is maar één, nou, er zijn er een paar mensen in de wereld waar ik dat van geloof. En Paul is er één van. Ja. En toen zette hij So Far Away op. En uh, ja, ik was echt meteen verkocht. En toen kreeg ik de plaat ook mee. Zo van: uh, luister maar even. En volgens mij heb ik hem echt nooit teruggegeven. Dus oké, okay, maar moeten we dat niet dat laten horen eigenlijk dan? Wat vindt dat vind je wel heel mooi. Uh, ik Er is nu een lichte paniek aan de overkant. Oh. Nee hoor, nee hoor want nummer... ik heb hier een cd'tje en oh, ik heb hier twee. ook de plaat. Nou, uh... ja, het is gewoon nummer 2 van de Carol King. Uh, oh, oké. Okay, ja. het, is, het is in ieder geval het lievelingsnummer van jou. Nou, dat gaat ja, de de... ja, dat was wel uh, waar mijn Carol King liefde mee begon. Dat en is dat dan ook de tekst? Ja, bij mij is altijd ook de tekst. Want, uh, vertel uh, me waar het uh, lied over gaat. Ja, het gaat over uh, iemand missen en uh, er niet bij kunnen zijn... omdat hij niet alleen uh, in plek, maar ook in tijd verwijderd is... van degene van wie ze houdt. So far away. So far away Doesn't anybody stay Doesn't anybody stay in one place anymore It would be Uh, Carol King. Ja, prachtig. Het tweede nummer was dit, uh, So Far Away. Liefde, een van de lievelingsnummers van uh, Lea. Uh, hier te gast ook. Lea, geboren in Friesland. Uh, Vertoevend in Nijmegen. Uh, ja, ik zit in, in de alleroudste taverne van heel Nijmegen. En dat heet De Blauwe Hand. <lacht> klopt. Uh, oh, ja. klopt. Ja. Niet zeggen klopt, daar heb ik een hekel aan. Oh. Correct. Correct. Juist. Nee, ze ook niet. Ik was aan het stemmen, dus ik was een beetje afgeleid. Nee, maar... Ja, het, ik, heb, ik heb toch het gevoel dat ik iets fout heb gedaan. Het mooie, het mooie, wat ik het mooie vind aan ja. we, we Zaten net doorheen door elkaar King heen te praten, schandalig genoeg. Maar dat, uh, dat uh, Lea dit dus nog steeds een verschrikkelijk mooi liedje ja. vindt. Wat ook zo is. En Lea is 28. En, uh, uh, dus de jongere generatie uh, pikt dit ook nog steeds op. En dat is, ook hetgene, dat is ook de reden waarom we dat georganiseerd hebben in Paradiso. Om, om, om die liedjes te vieren. En uh, uh, Wijlen Alain Bassion, een groot Frans zanger, zei ooit over covers. Dat als je maar een, liedje, een mooi liedje coverde, dat het daarmee wat dichter bij de eeuwigheid kwam. En wat mij, mij betreft, uh, nou ja, het, is, het is een, een alomgevierde plaats, maar Tapestry is een plaat voor de eeuwigheid. Ja. Er, staat, er zijn twaalf nummers op en er zijn gewoon twaalf hits. Ja. Er staat geen slecht liedje op. Nee, er staat geen slecht liedje op. Dus, uh, dus naast Lea uh, zingen trouwens ook nog een keer Ricky Cole, Stevie N, Charlie Day, Eva Kieboom en Anneke Vergiersbergen. Uh, heel divers eigenlijk, als je naar een achtergronden van de zangeressen kijkt. Maar ze hebben allemaal iets met Carl King, En ze hebben bijna ook allemaal de plaat via via gekregen. Yeah. Um, en uh, ja, dat, Iedereen was ook direct enthousiast om, uh, om, te doen. om het te doen. En iedereen zei van, uh, gelukkig... Zei niet iedereen van, ja, ik wil, dat iedereen zei, ik wil, we willen allemaal So Far Away doen. Nee, dat was niet zo. Ze hadden, iedereen, iedereen had weer een eigen herinnering bij een eigen liedje. Um, en Frikkie die hoorde bijvoorbeeld uh, die plaat... Bij uh, haar ouders in het pannenkoekenhuis. En dan ging ze later eens uitzoeken wat het dan was. En uh, uh, Charlie Day, die zong al uh, wat liedjes, die, uh, die uh, hoorden dat dan weer via via. En uh, zij is natuurlijk eigenlijk wel een Johnny Mitchell-fan, maar ook een genomen Carol King-fan. Die hebben ook natuurlijk wel ontzettend veel met elkaar te maken, die twee. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ik had het inderdaad hier zo hier opgeschreven. Uh, Charlie D. Ja, ja, Stevie en zoete melodie. Oké, okay. um, uh, maakt niet uit. Uh, Lea, welk nummer ga jij dan daar in Paradiso doen? Uh, ik ga onder andere Tapestry doen, het titelnummer. Heel mooi uh, liedje met alleen piano. En, oh, hoor je me wel door deze microfoon eigenlijk? Uh. Ja, ja, ja, En ja, ja. uh, You've Got a Friend, de monster hit. Ja, ja. en wat nou, ga je nu doen? Uh, nu ga ik Will You Still Love Me Tomorrow doen. Ik doe in Paradiso trouwens ook nog twee liedjes die niet... Die wel van haar hand zijn, maar die niet door haar zozeer. Ja, zijn wel bekend geworden ook door haar, maar. Zijn die van voor 71 uh, of daarna? Van voor. Oké, okay. ja. want dat is trouwens wel raar. Het zijn twee sets, hè, die we in Paradise doen, doen. Een set van twaalf liedjes. die ze met Jerry Goffin geschreven heeft. Onder andere met Jerry Goff, niet alleen maar met hem trouwens. Dus, uh, nou ja, uh, um, noemen ze een voorbeeld daarvan dan. Uh, I Can Make It Alone bijvoorbeeld, en uh, uh, Pleasant Valley Sunday. Van de monkeys. En da dan, daarna doen we Tapestry uh, in volle gorden. E e dus beginnen met. Uh, Precies zoals het uh, in Move en eindigen met A Natural Woman. A Natural Woman, ja. Wat we natuurlijk allemaal van Rita Franklin kennen, maar ik ken het eerst van haar, ja. ja. ja ik, zo ben ik op Carole King gekomen, dus ik. Uh, ja. kende dat versie van uh, Rita Franklin. vond ik geweldig. Ja. En toen hoorde ik, ze ja, maar dit is helemaal niet van haar. Of dat is helemaal niet, dat is geschreven door Carole King. Ken je toch wel? Nee, ik ken het niet. Dan moet je eens luisteren. Ah. Ik haat het als mensen zeggen, ken je het toch wel? Dat is heel erg. Als en dat je, je dan bijna me hebt, ja. Dat zeg ik ja. ook altijd. Ja. ja, nee, ik begrijp het. Ik zal het ook niet meer doen. Dus eh, laten we horen wat jij ervan gemaakt hebt. Oké. Okay. Tonight you're mine. Completely, you give your love so sweetly tonight. Heb jij een lekkere stem zeggen, hey. je Dankjewel. Alsjeblieft. <laughs> God zo. Ja, prachtige versie. Echt ja, heel erg mooi. Echt ja, mooi. In de Paradiso gaat Anneke van Giersbergen dit zingen. Oh. En dan moet ze toch maar eens overheen over deze Ja, ja precies. <laughs> Ik ga, ik ga luisteren. Zal ik als je luistert. Ja, dus uh, eat your heart out. Beware! <laughs> ik las dat. Uh, um, ik bedoel, ze, ze was dus een, een liedjeschrijver, Carol King samen met die Jerry, hè, waar ze dan uh, later ook mee trouwde. Maar um, uh, en, en, en ze, ze had ook uh, bandjes al op de high school. Hè, de de, de co-sinuses. Ja, co <laughs> En uh, dus op een gegeven moment is ze ook naar uh, Los Angeles verhuisd. Of naar, in ieder geval naar de West Coast. En uh, heeft ze plaat gemaakt met ze allemaal. Lukte niet, want ze had stage fright. Ze durfde niet op te treden. Ja, nou, ze, wilde ook, ze heeft ook heel weinig interviews gedaan aan pers en zo. deed ze ook niet mee. Toen in 71 of 72, toen ze uh, deze plaat Tapestry overladen werd met Grammys... zat ze ook gewoon thuis met de kinderen. Ze had toen al twee kinderen. Later kwamen er nog twee bij. Um, Daar hield ze helemaal niet van, van dat soort uh, dingen. Um, ja, steeds. Dat is geloof ik wel behoorlijk vanaf geraakt. Ja, ja, want tegenwoordig speelt ze steeds. de staat ja. ja. bij <laughs> ja Maar de, ze, ze heeft ook plaat gemaakt, inderdaad, die de uh, City, bijvoorbeeld. Een album dat ze dat, uh, uh, gemaakt heeft met twee vrienden van haar. Uh, de bandnaam was The City. En um, dat is hem um, totaal geflopt, die plaat. want Omdat ja, niemand, zo, niemand ja. wilde op tournee Nee, nee. Dus ja. We gaan het niet promoten, hoor. Nee, precies. <laughs> Nee, maar nu staat ze dus, wat las ik, in Japan met uh, Black Eyed Peas en Mary G. Blige. En, uh, nou, en, en met die oude vriend van haar, die uh, James... Uh, James Taylor. heeft ja, nog een plaat gemaakt. Dat was vorig jaar of twee jaar geleden inmiddels. Ja, dat, ik vond dat niet zo heel best. Nee, nee is haar stem... Ik, ik, hoe klinkt haar stem nu, nu ze oude, bijna 70 is? Ja, iets, ietsjes lager ook, heb ik het idee. Ja, ja. sommige dingen, ja. Ik vind, ja. Het is niet zo... Ik heb Paul Simon een tijdje geleden nog horen zingen. Dat... Is Dat is gewoon een hè? ongelooflijk, he? die ja. nieuwe plaat van Paul Simon. Het is, hij, ja. klink, hij klinkt nog steeds als een. Uh, de, de, de ja. Zij waren trouwens bevriend met elkaar op middelbare school, ja, klopt. Net als met Niels de Daker, toch? Ja, uh, ja ze, en, ze hebben zelfs nog samen liedjes geschreven, zelfs. Heel erg in het begin. Dan praten we over uh, uh, 162, denk ik zo'n beetje. Ja, want zij is dus uit. Uh, 42? 42, ja, dus. Uh, ja. En ze maakte dat, dat nummer voor, uh, uh, oh Carol, ik heb het trouwens. Misschien kun je het heel klein stukje even laten horen. Niels Sedaka. Niels Sedaka, ze mee op de middelbare school. En, uh, hij was helemaal weg van haar. He hij was, was... was verliefd op haar, maar zij, zij zag hem niet staan. Nee. Doe, heb je dat uh, staan, jongens? Ja, staan, ik heb je in de led, ik heb het gestuurd, ik heb het gestuurd. Dan oh praten, praten we er even anders naartoe. Ja, Niels Sedaka, die heeft, uh, ook nog wel als is die begonnen natuurlijk later pas... Uh, en het is een beetje dezelfde manier als Carol King. Carol King heeft ook op, onder eigen naam nog wel liedjes gemaakt in het begin jaren 60. Wat uh, niet echt heel erg aansloeg. Nee. Dus een klein stukje ook, Carol, van Niels Daken dan, ja? Ze zingt het mee, ja. He? Ze zingt het mee, Carol King. Oh, echt waar? Ja. Dat hoehoe is misschien al. Hoo -hoo -hoo. Je cheat me cool, oké. Okay, en dan had zij dus O'Neal, hè? Had ze gemaakt. Laat dat dan ook maar even horen. Dat is niks geworden. Kép? Ja, dit is de Answers song. Het was yeah, heel erg in, song, de, in yeah. de jaren 60 heel erg. Hè? Je je maakt een liedje over uh, You yeah. ain't nothing but a hound dog, van You ain't nothing but a bear cat. O'Neal. En dan heeft ze een delf verhaal dat zij Tennessee komt of zo. Hè? Ja. Nee, nou, ik, ik, ik kan me voorstellen dat mensen dit horen en denken: van het talent spat er nog hier echt vanaf. Maar dat is, dat is later uh, heel ja. erg goed gekomen. Ja, ah, dat was ook een grapje natuurlijk, want toen was ze dus gewoon uh, 18 of zo. Dus 17. Want dit is, uh, dat, dat Old Carol is al in 59. Dus toen was zij 17. Ja. Allright, oké. Okay. Ga Hebben door. Ze hadden nog de... geen internet, dus dan haalde ze hadden. ze geen internet, haalde nee. Ze nog niks te doen. Weet je wel? Ze ook niks doen. Ja, ze was natuurlijk wel uh, al ant, uh, Nee, ze was naar een muziekschool toen. Niet Juilliard, maar die andere hele bekende New Yorkse muziekopleiding. Waar ze na een jaar al bezat uh, was. Omdat ze terug naar de vriendinnen wilde op de, op de Madison High School. Want zij was, uh, je kwam uit een rare familie, zei je? Zijn Jozef-familie. Klein. Ja, hè? ja ze Carol uit, Klein. uit Brooklyn. Uh, ja. Carol, met zonder E toen nog trouwens. Ja. Carol Klein. Uh, Sheepshead Bay in Brooklyn. Haar moeder was ook een onderwijzeres. Haar vader was, geloof ik, buschauffeur. Uh, hou me de goede. Ja? En mensen die bellen en, om, om te vertellen wat uh, Richard Anthony ook weer is. En, althans, wat zijn originele versie was. Kunnen we misschien ook nog even opzoeken. Want de vader van Kerlking King was een dagbuschauffeur. Oh, oké. Okay. En uh, ze was, uh, um, in dat huis was natuurlijk een piano. Want uh, alle Joodse gezinnen hadden een piano in huis. Uh, het konden kon me kon, kon niet voorstellen dat het er niet was. Want het was zoiets als je geen piano in huis had, dan was, had, je net, had je geen dak boven je hoofd. Zoiets. Okay. Dus er was ook, uh, zij kon ook uh, heel makkelijke liedjes van de, van de radio naspelen. En zo is dat die muzikale opvoeding begonnen. En de moeder van uh, Carol King uh, wilde ook graag artiest worden of bekend worden. Dus al haar frustratie dat ze dan niet geworden was... heeft ze natuurlijk afgereageerd oh, dat... op Carol uh, die het dan wel moest worden. Uh, een kind. Ze wilde, ze wilde ja. dan eigenlijk actrice worden, die moeder, maar dat. dat, dat... Je hebt ook een joodse moeder, uh, Lea, maar ja. die heeft dat niet. Uh... Nee, nee, nee, die was. Uh... Die was lerares Nederlands. Oh, het is ook weer een lerares. Nou, is ook grappig. Die, vol, die zou het ook wel leuk vinden denk ik als ik ook Nederlands zou gaan studeren. Nee, maar die, die vonden het toch wel heel fijn <laughs> dat jij bepaalde gedichten uh, uh, op muziek gezet ja, hebt. Ja, dat vond ze wel leuk. Ja, dat ja, vond ik ook ja. leuk. Woninglozen van uh, Slauwehof. heb je ja. nou, als inspiratie gebruikt. Dat nou, las ik in. Ik heb uh, ja. uh, uh, een boek gelezen over Carole King waarin uh, nogal... Uh, uh, wat vriendinnen van haar gesproken zijn. En uh, uh, Carl King heeft natuurlijk ontzettend krullend haar. Een Jufro ja. heet dat volgens mij. Jufro, ja. Dat heb en uh, dat, dat scheiden ze, daar gaan ze nogal, uh, was er ja, al last van. Oh, fantastisch. Ja, ah, al jij, last dus van dat is ook, leerde, jij ook en, ja, Heb jij dat ook je dat ook? Ja, ik heb wel iets, iets meer uh, dikke krullen, maar uh, ja. Jufro. Jufro. Dat is ook Tine oh, voor de ik spiegel heb wel stond wel en Ja, maar dat kwam dacht... eigenlijk omdat mijn wat moeder altijd mijn haar uitborstelde. En dat ik pas op mijn. 17 of zo erachter kwam dat mijn haar veel beter zat als ik het niet ging borstelen. Als je het niet ging uitborstelen. Maar uh, goed, ja, ja, mijn ja. haar. Genoeg. Ja Jouw haar. God. Ja. Nou, maar ik heb, ik, heb, ik heb wel, ik zet een fotootje op onze site. Hè? We, we van Lier. En toen dacht ik, ik moet een fotootje zoeken. Wat een beetje zo. Want jullie hebben wel ja, maar iets van ik, elkaar. We kunnen die hoes wel namaken voor de promo. Voor de Nou, Paradies, nou maar heel makkelijk. Daar heb je ook ja. een kat. En hij heet die ook. Uh... Telemachus. Nee. De ik, zoon uh, nee. van uh, Odysseus en Penelope. Zo. Ja. Nee. Nee, die staat nee ik, had een, een, ik had een hond die heette Ramses, maar die leeft niet meer. Nou, ook Egyptisch. Ja, nou. nou, dat is Egyptisch. Dit is een andere okay, ja, ja Oké, okay. nou, ja. <laughs> hey, maar we dwalen af, want we hadden het over die moeder en over die. Uh, over die, oh ja, rare familie. Dat ze uit een rare familie kwam. Ja, Jerry Goffin kwam uit een nog radere familie. En daar, daar is hij ook wat mentaal instabiel uh, voor geworden. Want uh, So Far Away, dat gaat een beetje over uh, de verwijdering tussen uh, Jerry en uh, Carol omdat uh, uh, Jerry op een gegeven moment iets te veel van de LSD en de andere asset uh, passekeltjes likte. En uh, helemaal doordraaide. In een psychiatrische inrichting uh, gezeten heeft vrij lang. En, uh, maar Carol is, is dan altijd wel een beetje trouw gebleven. Ze heeft ook nog heel lang uh, ja, contact gehouden. Natuurlijk vanwege de twee kinderen die ze hadden. Maar ze heeft ook nog heel lang uh, liedjes met hem uh, geschreven. Te, wat dat betreft heeft ze het niet getroffen. Want uh, haar derde man uh, die was binnen een jaar dood ook aan uh, OD-heroïne. Uh, maar oh, het was die was, tijd, hè? Ja, precies. Dat wil ik net zeggen, het was de tijd. <laughs> het was de tijd. Zo ging dat toen. <laughs> Zo ging dat toen. <laughs> Zullen we nog naar een andere grappige cover luisteren? Ja, ja, ja. Want ja okay, is goed. Ik ben nog verdieper verder gaan. Graven, dus ik kom niet alleen Franse dingen tegen. Maar ik ben ook een uh, West-Friese cover tegengekomen. Dus West-Fries is Noord-Holland? Ja, uit okay. Horen uh, komen ze. Uh, ja. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Er zit oh, een accent, Ja, ze kennen hem. Ze, het, het, het is familie, oh, okay. geloof ik. Nou, in ieder geval. Ach, ik er zit een accent circonflex op de tweede O. Dus, hoe spreek je het dan uit, Aline? Oorsjoors. Ik heb geen idee. Het uh, nummer heet Vader Studdert in de Schuur. En studder is, uh, als ik me heb me laten vertellen, een beetje aanrommelen. Ja. En het origineel is, vast van, uh, uh, is geschreven dus door uh, King en Jerry Goffin, meen ik ja. Crying in the Rain van de Everly Brothers. Maar nu heet het dus Vader Studdert in de Schuur. Mm. Vader zei ik mis er best. Jolie, het huis uit, nou ben ik de lest. Mijn leven lang was ik hier aan de gang. Elke dag, elk uur. Hou ik studderd in mijn schuur. Die, ik red me wel. Gaat je begroten, want je ziet snel. Hij houdt hem groot, ziet hem staan bij de slot na de horizon tuurt, en studeert het verder in zijn schuur. Hij vertelt me van vroeger Weet je nachtje was er amper tien Weer is de tijd toch leven Nou ja, zo is het leven Het is mooi, wees zo, ik heb het hier wel zien Als ik mijn hand op zijn schouwer leg en slikt die dapper als een trale Het lukt maar net, vermoord wat aan zijn pet. Krik gedachte buur en stuurt het verder in zijn schuur. Hij vertelt me van vroeger. Ach, je was er amper tien. Weer is de tijd opbleven. Nou ja, zo is het leven. Het is mooi, wees zo, ik hou het hier wel zien. Als ik mijn hand op zijn schouwer leg. Dan slikt hij dapper als een tranen weg. Het lukt maar net, frummel wat aan zijn bed, tot zijn beste uur. Happy studdert in zijn schuur. Happy studdert in zijn schuur. Happy studdert in zijn schuur. Dat ja. nou, nou, was een, eenmalig, was oké. Ze hebben er nog één gedaan. Uh, dus de Locomotion, heet die in het Westfriese kakken zonder douwen, die is ook leuk. <laughs> maar, uh, die heb je niet bij je? Het is wel genoeg, het is wel genoeg zo. Zeg, in 2003 uh, was het one of de 50 recordings chosen by the Library of Congress to be added to the National Recording je uh, Registry. En ja, de OCO's we ik aan maar Tapestry. Zeg ik ja. Dan? ja, nee. Ja, recording Registry. The National ja. Recording Registry. Ja, en volgens mij is de dat de... een soort van nationaal archief ja, waar precies. deze, deze, deze de plaat is uh, de... opgenomen. En ah, terecht ja. lijkt me. Ja. we heb ik het nog steeds over Carol King en over uh, uh, Tapestry. Um, ik heb. Ik wacht even, ga jij even door, want ik heb een opvlieger. Oké. Okay. 26 mei, <laughs> nogmaals, dan gaan we dit, uh, dit, dus, uh, dit album Carol King en haar liedjes gaan we vieren in Paradiso. Terwijl Adeline bijna naar een grote <laughs> dat tas dat verdwijnt. Um, met uh, Lea. Wil je een blaadje? Uh, en Steven en Ricky Kolen. En de uh, band van Leo Blokhuis en Ricky Kolen. En het is inderdaad wel Kijk, heel warm. En nu is het wel fijn dat we LP's bestaan. Want daar kan je ja. ook mee wap. <laughs> ja. ja, goed. Uh, uh, lieve Lea, wil jij nog een lied zingen? Ja. Wil ik nog een lied zingen? Van, je, ja. van jezelf misschien. Of het mag ook, ja. Zullen ja we wat, de, wat jullie willen. To raise the bar uh, nog misschien nog één klein liedje draaien dat Lea zich even kan voorbereiden. Nou, dat, uh, Zullen we ik even heb de, de uh, Pleasant Valley Sunday van de Monkeys draaien en dan kan Lea even haar stem smeren en het uh, ja, liedje met zichzelf uitkiezen. <laughs> en dan gaan we even naar de Monkeys luisteren. Zullen okay. we dat doen? <lacht> Toch? ja Ze konden wel mooi zingen, geloof ik, als dat al zelf En in klauteren. En in klauteren. En, oh ja. en uh, dit is ook geschreven door Carole King en, ja. uh, en Jerry Goff. En toen ho je hoort hier op het einde al een beetje dat uh, Jerry al uh, richting de S zit aan het uh, <laughs> schuiven was. Ja. Dat zal ik maar zeggen. Ja. Maar, uh, we zaten nog eventjes dus over Carole King. Dat is, dat is een, natuurlijk uh, uit die tijd gewoon een linkse tante. Een democraten en uh, uh, ook uh, begaan met het milieu. Ja, even, en voor Idaho toen ze daar woonde met haar. ja. ja. En, Keenomla, uh, en toen hadden we het over democraten. En toen zei jij van. Uh, toen liet uh, Lea vallen. Want die is uh, ook nog eens doctorandus, hè? Ja, het bachelor, bachelor. Bachelor, bachelor oké. Okay, <laughs> sorry, heet dat tegenwoordig. Uh, culturele studies gedaan. En jouw uh, eindscriptie ging over uh, muziek in verkiezingstijd? Of, ja, nou, voor, specifiek over de verkiezingen van 2008. Ja? En, uh, dus dat was uh, McCain en. Obama. Oh. En ik heb uh, Hillary ook nog erbij gehaald. Gewoon dat ze een vrouw was, eigenlijk. Oh, heel gezellig. Ja. Maar wat, wat, wat valt daarover te melden? Over ja, muziek van alles Het is natuurlijk wel heel interessant uh, om te zien. Ik had een heel mooi schema gemaakt over welke nummers er daadwerkelijk zijn gebruikt. En welke nummers weer zijn ingetrokken. Dat bij, me, bij McCain was alles rood. Ik had de nummers die zijn ingetrokken, had ik rood gemaakt. Uh, hij heeft van alles willen gebruiken en, en een na de andere artiest stond op en zei dat wil ik niet dat je het gebruikt. Hij mag het gewoon gebruiken, uh, hij staat vrij, maar als, als John Mellencamp in de krant roept dat hij dat niet moet doen, ja dan ja, ja. is het logisch, maar uiteindelijk uh, had hij echt alleen nog maar van die ontzettende verschrikkelijke nummers die dan, uh, die dan speciaal ervoor gemaakt waren, maar ook dat ook nog maar heel weinig. En I uh, of the Tiger natuurlijk, dat wordt... Uh, I of the Tiger? Voor... I have the Tiger. Tink, tink, tink, tink. Survivor uit de uh, ah, ja, Maar ja. Uh, maar dat okay. is heel, heel interessant. Terwijl voor Obama stonden de artiesten in de rij om, uh, ja, ja. om liedjes voor hem te spelen en uh, hun ja. endorsement te en Heb je nog geven. onderzocht of dat en uh, hoeveel dat geholpen heeft? Of is, dat, is daar helemaal niks over te zeggen? Nee. Dus, nou, in mijn eindconclusie, tenminste, je kunt er wel aardig van uitgaan dat het voor uh, jonge toch wel uitmaakt of, uh, of de Black Eyed Peas nou uh, de, presidenten, of de presidentskandidaat steunen. Ja. Maar ja, er gaan, het is wel heel grappig. Er gaan over dat soort dingen, altijd de wilse verhalen de ronde. Bijvoorbeeld dat uh, Reagan en Springsteen verhaal in de jaren tachtig. Dat, dat is ook helemaal uit de hand gelopen. Want iedereen zegt, Reagan heeft Born in the USA gebruikt... in zijn verkiezingscampagne... Maar dat is helemaal niet waar. Dat is nooit gebeurd. Maar hij heeft ooit één keer de naam Springsteen laten vallen. En Bruce Springsteen heeft daar heel, heel veel ophef over gemaakt. Dus in de geschiedenis, iedereen denkt nu... Born in the USA, heel, eigenlijk heel erg anti-nummer... Anti is gebruikt door Reagan. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Nee. Ja, het... Waarom is dat in Nederland? Uh, is dat toch helemaal niet zo? we ja, ja, dat... hebben ook nog een conflict gehad met de rood van Marco Borsato. Wat de PvdA ja. wilde gaan gebruiken. Waarvan Borsato heeft gezegd, maar dat gaan we dus niet doen. Nee. Maar vroeger werden gewoon nummers gemaakt voor de verkiezingen. Ja, Bob Vosco maakte toch liedjes voor de SP? Ja, ja, ja. Oké, ja. oké. Okay, okay, okay. ja. Ja. Ja. Maar nu gebruiken ze het een na het ander. En dan weer... Dan, uh, Hillary Clinton had een wedstrijd uitgeschreven voor... Of, of, nee, iedereen kon stemmen op hun liedje, op hun favoriet. En toen won Celine Dion. Maar daar was het campagneteam helemaal niet blij mee. Nee, nee, nee. Dus ze hebben dat nummer hebben ze een week gebruikt. En daarna weer ingeruild voor uh, Working Girl. Van de... Ja, ja. Kom. Uh, hoe heet die? Tom Paddy. Working Girl. Tom ja. ja. Celine Dion, Tom Paddy, dan eh, lijkt me de keuze ook al duidelijk. Ja. Zullen we Lea gewoon laten zingen? Lea, jij gaat gewoon ja. iets uh, moois zingen van jouw uh, Kan plaats. iedereen horen waarom? Uh, uh, can I Come By. Want dan moet je maar een keertje live hier komen vertellen over al die reizen die je door Amerika gemaakt hebt en hoe dat allemaal zit. Maar laat ik nu maar... Wat ga je doen? Suzanne. Alright. He spent most of his good years waiting for you But you never came back He lost his money, he lost everything He worked so hard for Now his heart is gone too So if I could just have one word Just have one look at you, so I'll know who it is I'm fighting with over him. 'Cause all I've ever wanted is to be the sparkle in his eyes. In his eyes. You see, he never talked to me the way he dreams about you. Did you know that, Suzanne? But of course, I'll stay here to make his life a little easier. But all he wants and loves and needs is you. So if I could just have one word,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 To be the reason for his smiling To be on ondaunted, not haunted by ifs and whys all my life But he's a dream, you see, and he's a dreamer. You won't know you don't know him like I do. But whenever je can please call Suzanne, you must know That I could lose it all ja. Ja. Dit was dus niet voor de Carl King geschreven, maar door Lea zelf. Maar had best gekund. had best, best gekund, ja. Oh. ja. Oh. Nou ja, ze wil het wel kofferen, heb ik gehoord voor de volgende plaat. Want zij wil jou kofferen? Ja. En meer dan, meer dan terecht. Ja. ja, even serieus. Nee. Oh. Hebben nog gebeld? Als ik wist dat dit zo makkelijk was, dan had ik. Ja, precies. Op weg hier naartoe heeft ze nog even gebeld. Ik luister nu ook. Ik ja, kan wel alles wijsmaken. Nou, ik kan me alles wijsmaken. Me Godsamme. Hé, hey, maar uh, de, de, trouwens, de, de, heb je contact met haar gezocht? Dat, dat zoiets in uh, Amsterdam gebeurt? Nee, is uh, dat Simone leuk? heeft wel op de, website, op de Facebook van uh, King... Geschreven dat we die tribute, tribute gaan doen. Maar de, ff, kort daarna eh, was die ff, Facebook-pagina ineens uh, Under Construction. Dus uh, ik denk dat ze het wel weet. Dat maar of, ze daar iets, of er iets mee er gebeurt, ja. Wanneer is ze in Nederland geweest voor het laatst? Nou, heel lang geleden. Dat is echt al heel lang geleden. Ze heeft nog steeds van die trucken. We, we zullen eruit ook. 26 bonker. mei, een zo. Volgens mij is namelijk echt een superleuke vrouw. Denk je? Denk ik, ja. ja. Oké, niet, ze, ze ziet er heel aardig uit gewoon. Ja, ja, ja we, we kunnen het altijd nog, altijd nog proberen natuurlijk. Nou goed, uh, haast spoed u naar uh, uh, Paradiso, 26 mei. Met een fantastische band en een mooie line-up van zangeressen. En jij gaat presenteren en je gaat, wat ga je allemaal doen dan? Leo Blokhuis ook. We gaan de dames uh, keurig introduceren. En we gaan iets vertellen over kelking en... Uh... Wat er zo belangrijk aan Carol King is. En waar we, waarom dit zo'n geweldige plaat is. En waarom we haar muziek moeten vieren. En dat soort dingen dus. Oké. Okay.